Morgen worden twintig operaties verplaatst naar Velp en Arnhem. Dan worden de locaties in dagen geïnspecteerd om te zien of er donderdag weer kan worden geopereerd. De politie in Zuid-Nederland denkt een bende te hebben opgerold die vrachtwagens leegroofde. De bende van elf man deed dat in Nederland en België. De politie ontdekte in verschillende plaatsen in Noord-Brabant onder meer kleding met valse merklabels, dozen tampasta en messensets. Gisteren werd in een opslagloods in de buurt van Eindhoven ruim 900 kilo vuurwerk ontdekt. En met de aanhouding van de eigenaar van die loods denkt de politie alle bendeleden te hebben opgepakt. Van de elf verdachten zitten er nog vijf vast. De Tweede Kamer voelt weinig voor een ceremonieel koningschap. De Kamer debatteert met premier Rutte over de begroting van het Koninklijk Huis. En veel partijen vinden dat er iets moet veranderen. Maar het idee van onder meer de PVV om de koningin uit de regering te halen krijgt geen meerderheid. Niet alleen de regeringspartijen, VVD en CDA zien er niets in. Maar ook oppositiepartij PVDA is tegen. Het aantal mensen met tuberculose is voor het eerst gedaald. Er zijn nu wereldwijd 1,4 miljoen mensen met TBC. Het laagste aantal in 10 jaar, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In 2003 leden nog 1,8 miljoen mensen aan de ziekte. Vooral in China, Brazilië, Kenia en Tanzania is veel vooruitgang geboekt. In China daalde het aantal sterfgevallen de afgelopen 20 jaar met 80%. Het weer nog vanavond en vannacht regenachtig, alleen in het Noordoosten wordt het droog, minimum temperatuur 9 graden. Ook morgen bewolkt en regenachtig, wel minder wind, tot 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files zijn nu snel aan het afnemen. Ik noem de files van 3 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Blarikum 3 kilometer. A10 West naar Zaanstad bij de Koenten 7. En op de A10 Zuid bij de afrit Rai 3. A12 van Utrecht naar Arnhem bij Knopend Lunette 3. A20 naar Gouda bij Moordrecht 3. En de A27 Utrecht naar Breda voor de brug bij Gorkum 3 kilometer. Tot zover de verkeers.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 te kocht 34 tot 36 in Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, TV. radio en internet. ZFM net nu in Zandvoortse zaken. henny van Petergem en vandaag hebben we weer het programma In standvoortse Zaken. Ik spreek vandaag met Joyce van Ommeren en zij is van Le Petit Cateau op zijn Frans. Dat klopt. En wat betekent dat? Het taartje. Oh, het taartje. Ja. Kijk eens aan. Ja. En, uh, je maakt dus taart, heb ik begrepen. Ja.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 Ja, dus je doet veel met marsepein begrijp ik? Ja, marsepein en wat, fondant. Oké, okay. ja. wat, wat maak je daarvan? Wat ik daarvan maak? Uh, diverse taarten, cupcakes, bruidstaarten, verjaardagstaarten. Hm. Uh, ja, nou ja, je kan ze gek niet opnoemen. Uh, alle kinderfiguren kunnen erop geboetseerd ja. worden. Uh, uh, ja, uh, nou, je, eigenlijk kan je heel veel kanten op. Ja. ja, want je hebt ook vaak van die leuke kindertaarten bijvoorbeeld. Ja, ja.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 Oh, zelfs die stokjes. De ja. stapeltaart bedoel je met lage, lage dus je taart. Een paard. Ja. Aan de onderkant en dan steeds een hoger. Correct. Hoe hoog kan dat, een stapel? Uh, ik durf niet te zeggen <laughs> tot hoe hoog het kan, maar ik heb zelf, ben ik tot nu toe tot vijf hoog gegaan zo. en dat ging goed.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 Ja. ja, wat leuk. Wat ja. voor mensen komen er op die uh, workshops af? Zijn dat ze, uh,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 la mari civer Chauffeur. En fait. Me paix, n'est pas que je t'aime, le temps se lasse, le cœur efface. parmi les femmes, pourquoi le t'aime, celle qui ressemble, je n'ai pas perdu. Chantelle.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 Ja, als de mensen kunnen kiezen, of ze avond of overdag. Klopt, klopt. En er staan voor het hele seizoen workshops gepland tot 24 mei. En die zijn te vinden op de website. En hoe luidt jouw website? www.lepetitcato.nl Oké, dus iedereen kan dat even nazoeken op internet. Ja, en daar kan je ook inschrijven en meer informatie vinden over de tijden, over prijzen en wat we zo gaan doen.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 Hello Kitty. Heel ja. veel gevraagd. Nijntje. Ja. Ook echt veel. En voor de jongens heel veel cars. Thomas, de trein. Um, ja.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 Alles kan erin, want hm. ik maak ook heel veel bokkenpootjescreme, oh. chipotle vulling, voor de bruidstaart een champagnecreme, frambozenmoes, uh, uh, banketbakkersroom, verse aardbeien. Nou, eigenlijk kan je het zo gek, gek ja. als je zelf wil. Waar heb je dat allemaal vandaan en geleerd? Dat is nou, liefde. niet, want uh, ja. dat, uh, dat ben ik gewoon op gaan zoeken. Ja, natuurlijk. Uh, in receptenboeken en op internet. En ja. uh, ik ben dat gaan uitproberen voor vrienden en familie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 Estoy conociendo ahora, estoy conociendo tanto, tanto que algo me dice que en tus ojos queda ben estoy conociendo ahora, estoy conociendo tanto. Te gustaría het niet es que no je vivir sin niet no calor Je bent niet meer degene die je was. Je bent niet meer degene die siempre sucede Je se acaba un amor. Hay je aprender a perder, hay que aprender a ganar, hay que aprender a vivir, hay que aprender a Je bent niet meer degene die je was. Je bent niet meer je was. Je bent niet meer je me dice que en tus ojos queda llanto te estoy conociendo a... te gustaría volver, es is no wonder vivir sin el calor de su van je zin hebt en je rondom en tu corazón Es que je zin hebt en je zin hebt en je zin hebt en je zin hebt en je zin hebt en je zin hebt en je zin hebt en je zin hebt en je zin en je zin hebt en je zin hebt Sé que te gustaría volver hay que aprender a ganar, hay que aprender a vivir, hay que aprender a vivir.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 En er komt over een maandje een hondje bij ons wonen. Dus dan hebben we het daar ook weer druk mee. Dus dan gaan we lekker wandelen. En dan wordt dat de ja. volgende hobby. Ja, natuurlijk. En met met kinderen samen. Ja.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 Uh, ja. Ja. Hoe oud zijn ze? 3 en 5. Oh ja, dat is echt ook zo leuk ja. dat ze dat, dat helemaal geweldig ja, ja, ze natuurlijk. zien het echt als kleien. Ja. Ja. En uh, ja, het is alleen wel, ik geef ze een stuk Marshapijn en dan na uh, drie minuten dan, dan denk ik waar is de Marsepijn. En dan hebben ze dat stinkem opgegeten dus er zit nooit te veel over de taart maar ze eten het gelijk al op ja. maar goed, dat, dat hoort er ook bij toch ja, bijvoorbeeld met Sinterklaas zet ik te denken, dan heb je dan ook bijvoorbeeld iets dat je iets met Sinterklaas maakt of met kerst, of met Pasen speciale taarten of dingetjes ja, ik heb als je kijkt op de website voor de workshops ja. daar staan rond de data van Sinterklaas en kerst, geef ik kerst en Sinterklaas workshops, oh, dus dan gaan we iets ja. van, leuk, van een leuk van een zwarte pietje poetseren. Of, of een leuk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 Dan programma nog, de shout-out. Waarom zouden we bij jou deze cursus gaan doen of zo'n lekkere taart bestellen? En specifiek bij jou. Mag jij antwoord geven waarom? Waarom je een bij PC bij mij gaat bestellen? Nou, uh, ik denk dat, dat er een aantal dingen heel belangrijk zijn. Uh, uh, dat de taart, dat, dat is nummer één, dat de taart lekker is. Mm. Ik hoor regelmatig dat, dat er uh, dat, ...van mensen die ergens een taart besteld hebben... ...dat die er prachtig uitzag, maar totaal niet lekker was. Dus nou, mensen willen natuurlijk een lekkere taart. Nou, alle producten die ik gebruik zijn vers. Dus, ja. dus, dus, dus niks komt uit de vriezer of wat dan ook. Alles is vers. Dus ik denk dat dat, dat heel belang, belangrijk is bij Le Petit Cateau. Um, mede dat het er heel erg mooi uitziet En uh, dat, wij, dat ik wel heel betrouwbaar ben Dus de afspraken die er gemaakt worden, die worden ook nagekomen En als je een taart bestelt, dan is die er ook Ja, ja goed nou, te weten ja. Dat ze bij jou moeten zijn ja. deze Ja, en alles is eetbaar, dat is gewoon ook ja. heel erg leuk Dat ja. is denk ik ook wel de kracht van, uh, van de Petit -caton. ja Nou, helemaal goed Dankjewel voor het interview En heel veel succes met je je Dankjewel Didn't they always say we were the lucky ones? I guess that we were once babe. we were once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 Render this Door het We